6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal praten we over de rol van Frankrijk... en de gevolgen ook van de rol van Frankrijk in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Twee militairen zijn er om het leven gekomen. Eerst het NOS-journaal, Mark Visser. De regeringspartij VVD wil bekijken of de voorwaardelijke vrijheidstelling van Volkert van der Graaf kan worden voorkomen... bekort of aan stevige voorwaarden verbonden... De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing oordeelde vandaag dat de moordenaar van Pim Fortuyn met proefverlof moet gaan. Ook CDA-kamerlid Oskam wijst op de mogelijkheid om Van de Graaf zijn volle straf te laten uitzitten. Het Openbaar Ministerie zou dat kunnen vorderen, zei hij. vvd leider Wilders noemde het proefverlof vandaag een grote schande. Het voelt alsof Pim Fortuyn vandaag opnieuw wordt vermoord, zei hij. De Nederlandse regering heeft geen losgeld betaald voor de ontvoerde Nederlandse journaliste Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berensen. De twee kwamen vandaag na een half jaar vrij in Jemen. Volgens minister Timmermans is er intensief samengewerkt met de regering van Jemen, maar is er geen losgeld betaald? Nee, er is niet betaald uh, door de regering. Ik weet niks van andere instanties hoor, maar ik denk het ook niet, maar ik weet het gewoon niet. Uh, maar er is niet betaald uh, en er is ook niet uh, onderhandeld door terroristen. Spiegel en Berenson werden begin juni door gewapende mannen ontvoerd in Jemen. Spiegel werkte als freelance journalist, onder meer voor de NOS en NRC Handelsblad. De twee zijn opgevangen door de Nederlandse ambassade en ze komen morgen terug naar Nederland. In Johannesburg is Nelson Mandela herdacht. In het grote stadion dat door de regen niet vol was, zaten tientallen wereldleiders. Er waren toespraken van onder andere president Obama, VN-topman Ban Ki-moon en de president van India. President Zuma werd door veel mensen met boegeroep ontvangen. Zuma is niet populair, onder meer door berichten over corruptie. Obama kreeg wel een staande ovatie. De organisatie voor het verbod op chemische wapens... heeft in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. Directeur-generaal Ahmed Uzumsu deed een oproep aan landen... die nog geen lid zijn van de OPCW. is volgens hem geen excuus om nog langer te wachten met een aanmelding. Hij verwees daarbij naar de gifgasaanval in augustus in een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus.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 Volgens Plasterk is fraude van alle tijden... en heeft het kabinet al allerlei maatregelen genomen om het probleem te bestrijden. Misschien is het zelfs wel deel als gevolg van die activiteiten... dat gevallen die voorheen onopgemerkt bleven... dat die nu herkend worden en aanhangig worden okay. gemaakt. En dat is dus het begin van uh, verbetering. Opnieuw is bij een pluimveebedrijf in de provincie Groningen vogelgriep vastgesteld. De ziekte is geconstateerd op een biologische boerderij in Schemda... Alle 12.000 legkippen worden gedood. Het gaat waarschijnlijk om de milde variant... maar die kan zich ontwikkelen tot een gevaarlijke variant. Staatssecretaris Dijsma heeft in een gebied van 1 kilometer... rond het bedrijf in Scheemda... een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee en eieren. Acteur en regisseur Kees Brussen is gisteravond overleden. Brussen was geroemd, of wordt geroemd... om zijn natuurlijk gedoseerde manier van spelen. Hij had een markant hoofd en vooral ook een bekende stem. Hij speelde hoofdrollen in Pension Hommelus en Mensen zoals jij en ik. En had de stem van Engelbewaarder in Dagboek van een Hedderzond. En ook was hij jarenlang panellid voor het spelletje Wie van de Drie. Ik hoop dat het niet weer is. Ja omdat ik hem enige humor toedicht. En het lijkt me dat als je de hele dag in die onmetelijke schepping zit te turen... dan lijkt mij <lacht> enige humor, om het zachtjes uit te drukken, wel prettig. En verder was Brussel als acteur een van de eersten die geld verdiende met reclames. Kees Brussen was 88 jaar. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen en koelt het af. Rond het vriespunt wordt het en er kan opnieuw wat mist ontstaan. Rustige en droge weer met geregeld zon houdt aan tot en met donderdag. De verkeersinformatie John aan. Met 219 kilometer files dat is dat een vrij normale avondspits. Dat geldt niet voor het verkeer in de regio Amsterdam. Want op de A9 en op de A10 staan lange files door ongelukken. Zo staat op de A9 richting Alkmaar. Bij als meer 10 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Bij het ongeluk zijn vijf auto's betrokken. En op de A10, de ring Amsterdam. Daar staat tussen Oostop en Duivendrecht 9 kilometer. Bij Duivendrecht zijn twee rijstroken dicht. Verder nog opvallende files op de A20 naar Gouda. Bij maar sluis 3 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de aan ongeluk. Daar is de linkerrijs ook dicht. En op de A27 Almere naar Utrecht. Voor het knopentrein zweert 7 kilometer door een pechgeval. Bij knopentrein is ook de linkerrijs ook afgesloten. En nog even waarschuwen, want in Limburg en Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop?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 Huur dan accountview software van Visma. Snel starten tegen lage kosten. Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Visma inzicht grip, resultaat. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Accountview bedrijfsoftware huren. Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Het LOS Radio in Journaal. Lucella Carasso. Zeven minuten over zes is het. Zuid-Afrika stond ook vandaag in het teken van Madiba... zoals Nelson Mandela binnen zijn clan... maar inmiddels ook daarbuiten wordt genoemd. Our vader, Madiba, heeft een goede race. Dat was president Zuma. Hij was er veel andere wereldleiders waren er, oud en jong, blank en zwart. Ze zaten in het stadion in Soweto of voor de televisie. Nelson Mandela werd kleurrijk herdacht, toegezongen en toegesproken. Zo zei president Obama van Amerika dat zijn strijd nog niet gestreden is. Around men beliefs is er zitten nog steeds mensen gevangen vanwege hun geloof. Er worden nog steeds mensen vervolgd voor hun ras en seksuele voorkeur. Dat gebeurt nog steeds vandaag de dag, al dus Obama. Alice van Gelder was er de hele dag bij in Johannesburg. Alice, fragment van Obama. Was het een, een, een politiek geladen bijeenkomst, vond je, vandaag? Ja, er waren inderdaad wel politieke tintjes. En vooral dus inderdaad deze vlammende afscheidsspeech van uh, Obama. Uh, hij eerde Mandela, maar hij zei dus ook inderdaad van ja, wat doen we eigenlijk zelf? Hoe passen we zijn lessen toe? En daar ging het vandaag heel erg over. Ja, dat eigenlijk de grootste eer die iedereen kan betuigen aan Mandela is het in leven houden van zijn gedachtegoed. En Obama wees er ook nog bij van, Mandela is een mens van vlees en bloed. bloed geen icoon. Dus je kan ook in zijn voetsporen treden. En de mensen die jij sprak, hè, na afloop, hoe keken die terug op de bijeenkomst? Ja, toch wel met een uh, goed gevoel. Uh, iedereen was wel heel erg koud en nat, want het heeft echt de hele dag geregend. Hier zagen ze daar nog wel wat goeds in. Ze zeiden hier van als het regent bij een begrafenis, dan betekent dat dat een groot man is heen gegaan. Wat me heel erg opviel was dat het publiek niet werd tegengehouden door het gouden weer en gouden weer uh, om te zingen en te dansen. Dat ging echt van ochtends vroeg tot uh, in de middag door. Ze waren hier echt om hun president te eren. Af en toe deed het geluidssysteem het niet, de toespraken waren niet allemaal even inspirerend. Maar het Zuid-Afrikaan ging naar huis met het gevoel van... ik heb zo hard mogelijk en zo luid mogelijk gezongen voor onze uitpresident. president Ja, en de begrafenis moet nog komen, hè? want, want hoe zien de komende dagen eruit in Zuid-Afrika? Ja, vanaf morgen wordt Mandela opgebaard. Dat gaat gebeuren in de overheidsgebouwen in Pretoria... Uh, morgenochtend vanaf zeven uur gaat hij uh, in een processie door de straten. Hij gaat dagelijks gebracht worden van het mortuarium waar hij uh, blijft uh, naar uh, de overheidsgebouwen toe. Nou ja, Zuid-Afrikanen wordt opgeroepen om langs de kant van de weg te gaan staan morgenochtend en een soort van erehaag te gaan vormen. In eerste instantie mogen morgen alle VIP's, alle wereldleiders die er nog zijn en die willen uh, Mandela ja, dus bezoeken, echt een laatste afscheid nemen. Daarnaast is het vanaf uh, woensdagmiddag tot met vrijdag de kans voor de gewone Zuid-Afrikaan. En dan dit weekend de begrafenis. Zaterdag wordt Mandela naar huis gebracht. Ze vliegen hem over naar de provincie Oostkaap... waar hij geboren en getogen is. En daar zal dan zondag de begrafenis plaatsvinden. Goed, Ellis van Gelder. We zullen jou ook de komende dagen nog hierover horen, uiteraard. Vanuit Johannesburg, Dankjewel voor dit moment. Dit weekend kwamen journalisten Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berendsen vrij. Maandenlang zijn ze vastgehouden door ontvoerders in Jemen. Verslaggever Marjolein Hogevorst sprak vanmiddag met de moeder van Berendsen, Monique Pietermaat. Ze vroeg haar of ze haar zoon inmiddels ook al had gesproken. Ja, wij kregen een telefoontje van onze zoon Boudewijn. En daarna hebben we uiteraard ook Judith gesproken. En hoe klonken ze? Ze klonken heel erg goed. En natuurlijk in het begin een beetje geëmotioneerd, maar... Daarna heel sterk, heel goed. En ze maken het, uh, zo te horen, ook goed. U denkt dat het goed met ze gaat? Ik denk dat het goed met ze gaat. Waar baseert u dat op? Op uh, hun stemgeluid. En dat ze dat ook zelf gezegd hebben. Ze klonken krachtig. Na een half jaar zijn ze vrijgelaten. Wat weet u over die vrijlating? Um, over die vrijlating weet ik niet zoveel. En eigenlijk net zoveel als onze kinderen weten... Ze zijn uh, afgeleverd in, bij de ambassade in Sana. En zij weten niet waarom en hoe. En de ambassade weet het ook niet. En door wie? Um, dat, we, dat weten ze ook niet. Heeft u enig idee door wie ze al die tijd zijn vastgehouden? We, ja, door een bepaalde stam. En die naam van die stam zou ik u niet kunnen noemen. Ze zijn door een stam vastgehouden. Waarom? De reden is ook niet bekend, maar het zal wel geld zijn... Maar weet u of er geld, losgeld is betaald? Over losgeld weten wij helemaal niets. U weet alleen dat ze dus maandag zijn afgezet bij de ambassade en dat ze veilig zijn en gezond zijn. Weet u wanneer u ze weer gaat zien? Um, nou ja, wij hopen natuurlijk zo gauw mogelijk. En um, nou ja, hopelijk binnenkort, morgen of overmorgen, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Maar komen zij zo snel mogelijk hierheen of gaat u daarheen? Nee, wij gaan, nee zij komen dan aan op Schiphol. En wij gaan niet naar Sana. Dus ze worden nu zo snel mogelijk op het vliegtuig naar Nederland ja. gezet? Ja, dat is de bedoeling. Waar zijn zij op dit moment? Ze zijn op dit moment uh, op een veilige plek. Dat, dat zeggen, vertellen ze ons ook niet. Kunt u eens beschrijven hoe het was om na een half jaar... Uh, de, stemmen, of, nou ja, vooral de stem van uw zoon weer te horen. Ja, dat was echt... Dat is gewoon geweldig. Ja. Gewoon blijheid, opgeluchtheid. En, uh, we zaten eigenlijk een beetje stuk... op dat moment dat we dachten van... Nou, het zal nooit gebeuren. En als je dan hoort, dan is het echt... echt geweldig, geweldig. Want hij zat al een half jaar vast. Heeft u al die tijd wel verwacht... dat hij nog vrij zou komen? We hebben altijd goede hoop gehad... dat ze vrij zouden komen, ja. Ja, maar in tijdsduur konden we echt niet zeggen. Waarom heeft u die hoop altijd gehouden? Um, nou, als je geen hoop hebt dat ze dus niet er goed vanaf zouden komen, dan, dan maak je de tijd gewoon zelf erger dan, dan, het, dan het is. Dus wij zijn ervan uitgegaan dat ze het vrij zouden komen. En daarbij ook natuurlijk gesteund door de meeste ontvoeringen in Jemen: dat de mensen daar goed of dat ze inmiddels levend uitkomen. Maar het telefoontje kwam totaal onverwachts? Het telefoontje kwam, uh, ja, kwam op dat moment totaal onverwachts. Wat gaat u doen als u terugkomt? Wat ik ga doen als u terugkomt? U kunt dat wel raden, denk ik. Omarmen, omhelzen en veel praten. Wij willen heel veel van hen horen. Hoe zij het gehad hebben, wat er gebeurd is. En ik denk dat zij van ons ook heel veel willen horen. De moeder van Boudewijn Berendsen. Morgen trouwens, dat is inmiddels duidelijk. Komt hij met Judith Spiegel naar Nederland... en dan geven ze om vier uur s middags een persconferentie op Schiphol. Tenminste, dat is nu zo gepland. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Vanochtend zijn er twee Franse soldaten gedood bij gevechten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vorige week donderdag is de militaire missie daar officieel van start gegaan. Er zijn nu zo'n 1600 Franse militairen in het land. Ron Linker in Parijs. Uh, Ron, dat is natuurlijk een tegenslag voor die militairen, ja. uh, voor de president, ook Hollande. Wat, uh, wat is, is duidelijk wat er gebeurd is? Nou, ze waren gisteravond tegen middernacht aan het patrouilleren. Deze twee parachutisten die, die, hoewel ze jong waren in de twintig... toch al ervaring hadden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Want beide die hebben daar vaker, uh, zijn daar vaker gelegerd geweest. Nou, hoe dan ook, het Franse leger heeft aangekondigd... dat het vanaf gisteren maandag milities actief zou gaan ontwapenen. En uh, deze twee maakten deel uit van een patrouille... die dus uh, rond middernacht in de hoofdstad Bangui... Uh, en tijdens die patrouille brak er een vuurgevecht uit met zo'n militie. De twee raakten hier zwaar gewond. Zijn naar een veldhospitaal gebracht en daar overleden. Ja, en hoe, hoe is daarop gereageerd in Frankrijk? Het is precies wat jij zei, het onderstreept voor heel veel mensen hier nog eens de risico's van deze Franse interventie. En een interventie die volgens de, de regering niet te vergelijken is met die interventie in Mali. Maar ja, dat doet de Franse bevolking natuurlijk wel. En als je kijkt naar de steun voor deze militaire operatie, die is een stuk minder groot dan in januari toen het Franse leger Mali binnenviel. Nou, het bericht van deze gesneuvelde soldaten, dat kun je je voorstellen, zal het daar voor Hollande weinig verbetering in brengen naartoe. En zie, zie je dat ook terug in het parlement? Want daar is vandaan toch een debat over de Centraal-Afrikaanse ja. Republiek? Nou, dat debat dat blijft uh, kalm. Uh, in Frankrijk hoeft de regering, uh, hoeft president Hollande... niet eerst om toestemming te vragen aan het parlement... voordat hij een, een oorlog, een gewapend conflict begint. De Franse president heeft veel meer bevoegdheden... wat dat betreft dan bijvoorbeeld de Britse premier. Maar de Franse regering ligt het parlement wel in. En dus was er vanmiddag inderdaad een debat zonder stemming. Waarin premier Jean-Marc benadrukte dat deze interventie in de Centraal-Afrikaanse Republiek dat die tijdelijk zal zijn. Notre intervention sera rapide. Elle n'a pas vocation à durer. Le désengagement de nos forces commencera dès que la situation le permettra, en fonction de l'évolution sur le terrain. Ja, een interventie dus totdat de stabiliteit terug is. Hooguit een paar maanden, zegt premier Ego tenminste. Ja, en president Hollande was niet bij dat debat. Hij uh, reist op dit moment vanuit Zuid-Afrika... waar hij was voor de herdenking van Mandela... door naar de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wat, wat gaat hij daar doen? Wat is zijn doel? Nou, het is echt een tussenstop hoor. Over een uurtje zal hij daar inderdaad landen. Hij blijft ook hoofdzakelijk op het vliegveld van Bangui... de hoofdstad waar hij een ontmoeting heeft met de Franse legercommandant... met de tijdelijke regering van het land. Uiteraard zal hij ook stilstaan bij de dood van die twee soldaten. En kijk, wat commentatoren hier opvalt... is dat Hollande op het gebied van de buitenlandse politiek vaak veel lef toont. Denk aan Mali, denk ook aan Syrië. En vanochtend ook weer had namelijk zijn aartsrivaal Nicolas Sarkozy... Meegenomen, uitgenodigd om samen naar die herdenking van Mandela te gaan. Dus die twee zaten naast elkaar in het stadion. Nu dus weer, door terwijl Bangui dus allesbehalve een veilige plek is, daar die tussenlanding te maken. Het toont het lef van de president, zeggen ze hier. Dank Grond Linker was dat vanuit Parijs. We gaan naar de avondspits. John, zo ook aan. Nou, de teller staat op 180 kilometer file... en wil probleem nog op de A28 naar Utrecht. Daar is de weg dicht bij Leusden-Zuid door een ongeluk. En er staat inmiddels een 5 kilometer file... tussen Knoop het en Leusden-Zuid. Omrijden over de A27 heeft niet zoveel zin... want daar staat tussen Hilversum en Knoop het weer de 7 kilometer. En uit de ring Amsterdam nog veel vertraging, de A10... komt er een ongeluk bij Duivendrecht. Daar staat 9 kilometer tussen Oostop en Duivendrecht. Bij Duivendrecht zijn twee rijstoken dicht. Het is 18 minuten over zes. We gaan naar Jeroen de Jager. Het is de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Daarbij werd vandaag ook het Nationaal Actieplan Mensenrechten overhandigd... aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Jij bent, Jeroen, bij Amnesty International in Amsterdam. Uh, en dat gaat dus over mensenrechten in Nederland. Uh, dat Nationaal Actieplan gaat inderdaad over de mensenrechten in Nederland. Uh, hier zijn ze vooral brieven aan het schrijven. Een stuk of 70, 80 mensen zijn er elke keer wel weer. En er komt steeds nieuwe verse aanvoer. Gaat de hele nacht door tot morgenochtend 10 uur om brieven te schrijven. Zes cases hebben ze uitgezocht in verschillende landen. Turkije. Uh, welke andere landen, Sassi? Uh, Turkije, uh, Rusland uh, natuurlijk. Uh, Lagos, Niger uh, Nigeria. Um, ja, dat zijn de belangrijkste. Of die kwamen nu even voor de, uh, voor de race te halen. Het is dus zo'n chaos dat het moeilijk is om je... Dat zijn dan de internationale landen. Maar in Nederland zo'n actieplan wat, wat vandaag gepresenteerd is... Uh, ik zei uh, Narsarski, maar het is Eduard Narsarski natuurlijk... de directeur van uh, Amnesty. Uh, in, in Nederland vandaag dat actieplan. Blijkbaar is het hier ook nodig? Nou, het is hier ook nodig. Het is natuurlijk niet zo erg uh, in, in Nederland als in Korea bijvoorbeeld, of in, in Noord-Korea. Uh, maar het is wel nodig dat Nederland ook heel goed kijkt naar hoe passen wij mensenrechten in ons eigen land toe. U was daarbij, hè? daarna bij die aanbieding van het actieplan. Uh, u heeft daar gesproken. Wat heeft u daar gezegd? Wat is uw reactie op dat, op dat actieplan? Nou, ik heb als eerste reactie gegeven wat u in feite ook min of meer vraagt. Van, moet je je nou druk maken om mensenrechten in Nederland? En mijn antwoord is ja, dat moet je doen. Ten eerste voor je gelijkwaardigheid in het buitenland. Ten tweede, eh, omdat er in Nederland ook mensenrechten situaties zijn die echt niet goed zijn. En dat zou echt, eh, bijvoorbeeld detentie, bijvoorbeeld eh, discriminatie door de Nederlandse politie. Bijvoorbeeld strafbaarstelling, illegaliteit. Eh, dat zijn onderwerpen waar echt binnen Nederland ook betere, meer aandacht aan ander beleid voor zou moeten zijn. En zijn dat onderwerpen waarop het buitenland ons zou kunnen aanspreken? Hier worden brieven geschreven naar het buitenland. Zouden er brieven vanuit het buitenland naar ons kunnen geschreven worden? Het is wel ooit voorgekomen dat Amnesty brieven schreef bijvoorbeeld aan minister Leers over zijn uitzetbeleid. Uh, en daar was hij helemaal niet blij mee. Het is ook ooit voorgekomen dat we brieven schreven aan minister Verhagen over zijn Israëlbeleid. En daar was hij ook niet blij mee. Maar dat is toch uh, ja, tot nu toe uitzondering. En ik hoop eerlijk gezegd ook dat dat zo blijft. Maar het, het gaat er wel om dat andere landen, spreken Nederland, andere regeringen spreken de Nederlandse regering ook aan... op haar binnenlands beleid. En ja, dat moet gewoon kloppen. Ja, dus uh, u zegt asielbeleid, uh, het punt van discriminatie staat ook op die agenda, hè? Ja, dat staat er uh, op. Want ja, er is in Nederland zeker de laatste maand... de laatste weken, zie je natuurlijk dat de discussie over discriminatie... over racisme wel heel hoog oplaait en volledig uit de bocht vliegt. Maar er zit wel iets in de Nederlandse samenleving. Als bijvoorbeeld Amnesty constateert dat de politie onbewust discrimineert bij mensen die ze uh, controleert, ja, dan is er toch wel iets, iets uh, flink aan de hand. En dan moet je daar wel aandacht voor hebben. En dan moet je ook zorgen dat er binnen de overheid al die departementen, al die diensten, al die, ja, al die organen die, de, die daar op delen van doen, dat je dat wel in zijn geheel blijft bekijken. En dat doet dit Nationaal Actieplan. Die... Daarvoor is ook zo'n dag, uh, nu de 65e dag van de internationale rechten van de mens, de universele verklaring van de rechten van de mens, die moet herdacht worden, zal ik maar zeggen. Ja, want het ja, is natuurlijk zo, de, de mensen het heeft er heel lang over gedaan om tot de universele verklaring te komen. Echt, echt uh, 10, uh, 20.000 jaar. Uh, dus het is heel erg belangrijk dat we dat hebben. Dat we met z'n allen een standaard hebben afgesproken... Van waarin, uh, ...waaraan iedereen zou moeten voldoen, waaraan iedereen zich zou moeten houden. Heel bazaal, menselijke waardigheid voor mij... Uh, die houdt op waar die van u in het gedrang komt... en daar moeten we het dan over hebben. En dan heb je met zo'n universele verklaring een prachtig instrument... dat over de hele wereld echt inspirerend is voor mensen... maar waar ook mensen zeggen, ik wil eraan bijdragen... dat waar onrecht bestaat, dat dat ophoudt... en dat we daar iets tegen gaan doen. Heel even achter mij, want wij zitten hier in de zitzakken. Uh, jongen die aan het schrijven is, een brief. Uh, waarom bent u hier? Uh, zoals ik zojuist zei, ik vind het uh, oneerlijk dat over de hele wereld mensen worden vastgezet. Omdat ze uh, strijden voor iets goeds, ze willen dingen onder de aandacht brengen. Er wordt mensen onrecht aangedaan. En ja, het is ook een beetje om hen het idee te geven, af, als het ze uh, al überhaupt bereikt. Dat uh, er ook mensen zijn die ze niet vergeten zijn, zeg maar. En dat het uiteindelijk hopelijk mag leiden tot iets goeds. In, uh... in deze wereld. Oké, okay. hey, bedankt. Jeroen de Jager was dat vanuit Amsterdam, excuses voor de storing. Dat lag niet aan uw toestel, dat lag waarschijnlijk aan de zitzak. Uh, we gaan door over uh, rechten van mensen en over schrijvers ook. Want 600 schrijvers hebben een open brief ondertekend... waarin zij schrijven dat de inlichtingendiensten de democratie beschadigen. Die brief is wereldwijd in 30 kranten verschenen. Een van de ondertekenaars, Abdo Kader Benali, goedenavond. Goedenavond, dag. Uh, Moest u erover nadenken voordat u uw naam onder die brief uh, heeft gezet? Nee, geen seconde... De... Uh, voor het eerst in de geschiedenis uh, zijn we op een punt aangekomen waarop uh, uh, nationale overheden in samenwerking met elkaar uh, werkelijk tot in de diepste privéleven van, uh, van burgers zoals u en ik kunnen doordringen. En het wordt eens tijd dat, er vanuit, uh, dat er vanuit, laten we vanuit de schrijvers uh, tegen de overheden wordt gezegd uh, fik af van, je, van ons privéleven. Ja en waarom vanuit de schrijvers? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat uh, om uh, om eigenlijk waar, waar we een beetje, wat, wat, wat we nu zien gebeuren, is dat de, de angstdromen van, van Kafka en George Orwell, zoals beschreven in het proces in 1984, de aanwezigheid van een, van een Big Brother, een, een overheid die werkelijk tot in, tot in het kleinste hoekje en gaatje van je leven kan komen, die je controleert, continu onder surveillance zijn, die literaire nachtmerries. Ja, die zijn uh, werkelijkheid geworden. En dat, uh, ja, de, de schrik slaat mij om het hart. En een van de bezwaren is, uh, laten we er een paar langs lopen, schending van vrijheid van meningsuiting op deze manier. Ja, daar ga je al. Stel, je wilt een proces beginnen tegen de overheid. Je wilt uh, op een manier je beklag laten horen. Je wilt uh, demonstreren. Je bent het aan het voorbereiden met, uh, met, met, je, met je maat, met vrienden. En de overheid weet dat al van tevoren. Um, bedrijven weten het al van tevoren... en kunnen op die manier hun maatregelen nemen. Ja, dat wordt eigenlijk een van, van de wapenen van de burger... die, die heilig zijn in het vrijwesten. Westen... Uit van meningsuiting komt dan onmiddellijk in het geding. Andere is, uh, wij zijn sneller verdachten... zonder vermoeden van schuld op deze manier. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ik kan u een klein voorbeeld geven. Orwelliaans. Uh, stel u voor, u heeft een neef, een, een, een vriend... Uh, die uh, woont in Delft en die... Uh, u bekeert zich tot de islam en gaat dan naar Syrië om daar te vechten. En, uh, en, en, en u, gaat, u gaat verder met uw eigen leven. U studeert aan de bouwkunde of fysica en, uh, en zoekt een baan in Amerika. Uw nationale overheid heeft er een aantekening van dat u bevriend bent geweest met die persoon. Dat, dat kan zeer grote gevolgen hebben voor uw carrière straks in Amerika. Heeft u niet nagezocht, wordt door uw overheid op een presenteerblaadje geleverd aan bevriende veiligheidsdiensten moeten we nee tegen zeggen. Een andere, vond ik ook interessant, beroving van de vrije wil... doordat ons zoekgedrag op internet zo be beïnvloed wordt. Nee, ja, natuurlijk. Ja. Ik, uh, dit is natuurlijk ook een signaal van de schrijvers aan, uh, aan, uh, aan, uh, uh, aan, uh, aan de grote bedrijven... de Google en de Apples van deze wereld, maar ook de overheden... met hou nou eens op met voor ons te denken. hou nou eens op met onze verlangens in kaart te brengen... en op basis daarvan te kunnen voorspellen wat we willen eten, proeven, zien en kijken... Uh, het beknot onze vrijheid. Als je bij voorbaat al wordt gestuurd, bij elk bezoek op, op het internet... Uh, naar een vakantiehuisje in, uh, in, in Griekenland... Naar een, uh, naar een reis die je niet wilt... Naar, naar, een, naar iets wat je opgedrongen krijgt, een polis die je opgedrongen krijgt... dan, uh, dan is eigenlijk het einde zoek. Dit zijn de bezwaren in de brief. Uh, het, de oplossing is dat u vindt dat er een internationale digitale grondwet moet komen. Eigenlijk voor de hele wereld. Ja, wat mij betreft al, de, de schrijvers voeren door schrijvers als Don De Lilo, Margaret Edward, Canada, Günter Graas, Nobelprijswinnaar. We vragen aan de verenigde naties, denk met ons mee, stel een commissie in leven die zich bezighoudt met de bescherming van de digitale burger. Die grenzen aangeeft aan de nationale overheden, aan de grote bedrijven. En wat mij betreft kunnen wij als NLT een, een begin maken met, met die plannen door bijvoorbeeld een website op te zetten waar je een digitale barometer hebt... waarin je als burger toegang krijgt tot de informatie die over jou bekend is. Waar je, de waar je kan peilen... waar je staat... in die, in die, uh, uh, uh, uh, in die digitale observatie... Die, die alleen maar groter wordt... en steeds dieper langs de voordeur. Dus, dus dat is meer openheid... Hè, van wat gebeurt er eigenlijk allemaal... aan de andere ja. kant uh, van, ja. van de streep. Uh, er ja. is natuurlijk wel privacywetgeving... in Nederland door de Tweede Kamer opgesteld. Ja, maar die gaat wat mij betreft... nog niet ver genoeg. Ik denk dat ze eigenlijk onderschatten hoe ver het gaat. Ik denk dat we op dit moment... de technologie heeft de burger niet aan zijn kant... en de overheid um, zit dat, dat, dat wel een beetje te suffen. We, we onderschatten echt de wijze waarop NSA... veiligheidsdiensten die samenwerken... hoe makkelijk uh, gegevens worden uitgewisseld... En, en, en hoe makkelijk het is om als burger... Um, um, uh, uh, uh, uh, de, de verdenking maar op je te laden... dat je niet deugt of dat je die baan niet verdient... omdat je de verkeerde mensen kent. Vandaar het pleidooi vandaag in uh, 30 kranten. 600 schrijvers, zei ik al, hebben ondertekend. Onder wie dus ook uw abdelkader Benali. En dank voor uw toelichting. Alsjeet. Goedenavond. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Geheel in het openbaar uitgezonden uh, Joost Eertmans. Goedenavond, jij gaat zo ja, verder. Live en openbaar, uh, Lucella. Het was de dag dat uh, Volkert van de Geen nu definitief op proefverlof moet van de rechter in hoger beroep. En dat is dus inderdaad bindend. En nou hadden we die lijsttrekker, die VVD-lijsttrekker van vorig jaar, premier Rutte. En die zei eh, nog in augustus dat hij het ondenkbaar vond... dat deze man proefverlof krijgt. We gaan zo de quote nog een keer luisteren. En mocht dat toch gebeuren, dan was dat het einde van de minister van Justitie. Nou, hij bedoelde de staatssecretaris, maar die, vergoudt, die fouten vergeef ik hem graag. Maar volgens mij is er geen letter Spaans bij wat Rutte zei. En hij had ook nog eens volkomen gelijk. Het is ook ondenkbaar en, eh, dat het van de vrij komt. Het was helaas niet de eerste belofte en ook niet de laatste... vrees ik, van Rutte die die ging breken. Maar deze was heel duidelijk, heel rechtstreeks, heel definitief... En dat leidt bij mij, en ik zeg het met pijn in het hart, Lucella... want ik vind het een hele goede vent. Maar Teven moet opstappen. Dat is mijn stelling. En als hij het niet doet, dan moet Rutte zelf uh, opstappen. Uh, dat is mijn stelling. U kunt uh, uw reactie kwijt op 0800 1121 1121 En Twitter ook mee met een hekje eens. En er gebeurt al heel veel. Of een hekje oneens. En dat gebeurt ook veel. Het verkeer kortom van rechts is onderweg naar uw luisteraars van Radio 1. Verstand op één En heel graag tot zo bij Avondspits.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 U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nefit en vraag uw Nevendealer dealer naar de actieaanbieding. Nefit, houdt Nederland warm. mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Nefit Easy. Kijk op nefit.nl slash easy.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 Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl zekervaninkomen zeker van inkomen. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De oproerpolitie in Kiev zal de betogers niet aanvallen... om zo een einde te maken aan de demonstraties tegen de regering. Dat heeft de onderminister van Defensie en Nationale Veiligheid... tegen lokale media gezegd. Vandaag moeten de betogers tegen de regering hun protesten staken... en hun tentenkampen bij de regeringsgebouwen verlaten de betogers lijken op het plein te willen blijven. De politie heeft bijna alle barricades naar het kamp op het plein al weggehaald. De regeringspartij VVD wil bekijken of de voorwaardelijke invrijheidsstelling... van Volkert van der Graaf kan worden voorkomen... bekort of aan stevige voorwaarden verbonden. De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing... oordeelde vandaag dat de moordenaar van Pim Fortuyn met proeverlof moet gaan. En ook cda kamerlid Oskam wijst op de mogelijkheid... om van der Graaf zijn volle straf te laten uitzitten. De Nederlandse regering heeft geen losgeld betaald... voor de ontvoerde Nederlandse journalisten Judith Spiegel... en haar man Boudewijn Berensen. De twee kwamen vandaag na een half jaar vrij in Jemen. Volgens minister Timmermans is er intensief samengewerkt... met de regering van Jemen, maar is er geen losgeld betaald. De twee werden begin juni door gewapende mannen ontvoerd. Tot zover het belangrijkste nieuws. Het weer. Gerrit Diemstra. Het blijft vanavond en vannacht vrijwel onbewolkt... en bijna overal gaat het een paar graden vriezen... Op de plaatsen kunnen mistbanken ontstaan. Dat is nu al het geval in Limburg. En ook bruggetjes kunnen glad worden door rijpvorming. Morgen begint de dag met mistbanken en witberijpte weilanden. Veel mensen zullen het ijs van de autoruiten moeten schrapen. En overdag is het mooi weer met op de meeste plaatsen zon. In het oosten mogelijk wat wolkenvelden. Het wordt 4 graden in Groningen tot 7 in Zuid-Limburg. De wind waait morgen uit zuid uit zuidoost... en is zwak tot matig windkracht 1 tot 3... Na morgen blijft het tot en met vrijdag mooi weer... met veel zon en s'nachts lichte vorst. Vrijdag komt er wel wat meer hoge bewolking. En zaterdag kan er wat regen vallen. Daarna wordt het weer droog. En de temperatuur gaat dan iets omhoog. En dit is de ANWB verkeersinformatie. De files lossen nu langzaam op. Er staat in totaal nog 112 kilometer. Nog wel een paar lange files door ongelukken. Onder meer op de Ring Amsterdam, de A10. Tussen Olstop en Duivendrecht 9 kilometer. Daar zijn twee een dicht. Daar staat het flink vast op de A2 richting Amsterdam. Tussen Breuklijn en Amstel, 12 kilometer. Op de A9 richting Alkmaar, bij Amstelveen, 9 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrijgegeven. En op de A12 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij het Gouw Er zijn twee vrachtwagens en een personenauto bij betrokken. Het gevolg is 7 kilometer file, want bij het gauw zijn drie rijstroken dicht. En ook dicht is de A28 richting Utrecht bij Leusden zuid door een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 5 kilometer even waarschuwen, want in Limburg en Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Teven of Rutte moet opstappen. Het tempo gaat omhoog en de deuren gaan open in uw theater... waar het gezonde verstand zegeviert. Hier is avondspits verzorgd door WNL. Wel WNL, 0800 1121. Dat de moordenaar van Pim Fortuyn vrijkomt is de blunder van de eeuw, luisteraars. Niemand zit op zijn vervroegde vrijlating te wachten. Laat staan op een proefverlof. Ziet u dat trouwens voor zich, wennen aan vrijheid... met een masker op en vier bodyguards? Volkert moet gewoon zijn straf tot het bittere eind uitzitten... en daarna afgevoerd worden naar Verwegistan. In elk geval ver weg van hier. Van der G heeft een politieke moord gepleegd... en het democratisch proces opzettelijk vernield. Het is ondenkbaar dat iemand in aanmerking komt voor proevenlof. De, bewindsperso de bewindspersoon die dat toestaat kan vertrekken. Dit zei premier Rutte Vlak voor de verkiezingen in 2012. En ik was en ben dat heel erg met hem eens... Wil er nog een restje politieke geloofwaardigheid overblijven voor de premier? Na talloze gebroken beloftes, dan zal hij nu woord moeten houden... en zijn staatssecretaris de laan moeten uitsturen. Doet hij dat niet, dan dient hij de eer aan zichzelf te houden. Mijn stelling, Teven moet opstappen en anders Rutte zelf. Wel 0800 1121. Goedenavond luisteraars, welkom bij Radio Roeptoeter. U roept en ik toeter, of andersom. Uh, 0800 1121 is het uh, adres. En u kunt ook twitteren op een hekje eens, oneens. Jan Karmans zegt mij oneens. Wet en politiek moeten gescheiden blijven. Ja, uh, Rut is begonnen, niet ik. Uh, Frank Mol zegt Eerdmans oneens, tenzij hij deze uitspraak naast zich neerlegt. De commissie heeft alle belangen afgewogen. Uh, de eerste was, was en is op de lijn Mark Westerdorp, onze advocaat uit Heemstede. Goedenavond, Mark. Ja, goedenavond, uh, Joost. Uh, ja, het is... Uh, het is... Uh... Apart, ik ben op zich wel met je eens dat uh, Rutte weg moet, maar wel om een andere reden. Omdat hij namelijk plannen heeft met uh, rechtsbijstand, weet ik het niet meer eens. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar om terug te keren naar je stelling. Uh, kijk, uh, hij is een uh, oud hoofdofficier van justitie en een OM, en daarvan is bekend dat de grenzen opzoekt. Dat hebben ze dit keer ook geprobeerd. En dat is niet gelukt, want de officiële instanties, in dit geval niet de rechtbank, maar de, de RSJ, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Die hebben we anders besloten. En ja, zo gaat het in de politiek. Iedereen, ja. of het nou Wilders is of... Uh... Ja. Of uh, roemer, of, of, of pechtold, of, of, of iemand anders. Die, moeten, die ja, die praten eigenlijk wel eens een mond voorbij. Dat is de politiek. Ja, mond Helaas. voorbij. Ja, het gaat ook om een stukje geloofwaardigheid. Hè? Want ik pleit niet elke dag uh, voor het op opstappen van bewindspersonen. Dit, dit, dat is me ook helemaal. Daar is het me ook niet om te doen. En ik zeg ook nog een keer: teven goeie vent, doet uh, de beste dingen voor slachtoffers uh, sinds tijden. Maar het, het, het is toch echt wel het, het, het randje nou, zeg. Als je die uitspraak, we gaan hem zo nog eens luisteren van Rutte, hoort dan kan je toch niet gewoon maar alles bij het oude laten? Ja, kijk, het is vergaand. Alleen uh, op het moment dat hij dat roept... dan hadden ze het eigenlijk toen al moeten roepen. Uh, dan hadden ze moeten zeggen... jij roept nu dingen die je gewoon niet waar kan maken. Ja, en dan is, is de afwachting van... goh, nou, het zal, het zal zo'n vaart wel niet lopen. En het bizarre is... Ja. dat uh, ja. als op een gegeven moment verkiezingen aankomen... het geheugen van de kiezer is wat dan zo ja, Mark... selectief... Maar he? daar kan je dat nog in meegaan, mee al hè? Alleen in ja? oktober is hem gevraagd: Ben je het er nog steeds mee? Toen was het eerste signaal dat Volk het vrij zou komen. Toen werd hem Rutte gevraagd: van Was hij nog steeds achter die uitspraak? 100% zei hij. 100%. Ja, nou ja. Oh ja, goed. Hij kan het... Uh... Hij kan het vinden. Maar ja, hij kan uiteindelijk eisen ook niet met handen breken. Over democratie nee. gesproken. Nee, maar dan, dan moet je dan de consequentie... Dan zul je principiële ja, veranderingen moeten toepassen. En misschien ja. wel uh, stukken grondwet moeten veranderen. Zo van, als een uitspraak ons niet uh, welgevallig ja. is, nou, dan leg hem naast ons neer. Zoiets heeft hij ook nog gezegd, ja. Ja, gevolg, dat zei hij ook nog. Het, ja, oké. Deze TV zou nog kunnen doen. Mark Westerdorp, dankjewel voor jouw eerste reactie. Uit Hemsteden kwam die op mijn stelling. Uh, Teven moet opstappen. En anders Rutte zelf. Van aanleiding van het definitieve, uh, ja, de definitieve uitspraak van de RSJ. Over uh, de proef, het proefverlof van, van Volkert van de G. Rutte zelf uh, zei daarover dus in augustus 2012. Als lijsttrekker en over, overigens ook als premier. Uh, maar hij was in de rol van lijsttrekker. Uh, bij het debat het volgende. Volkert van de G. heeft een politieke moord gepleegd uh, in Nederland. Die heeft de leider van de... toen nog uh, uh, lijst Pim Fortuyn... Pim Fortuyn zelf uh, vermoord. Het is mij ondenkbaar dat deze man... ooit proeflof krijgt. Dus dat is het einde van die minister van Justitie. Ja, dat was hem. Matt Herber, goedenavond. Je hebt uh, meegeluisterd, Mat. Uh, Mat, goedenavond. Daar komt nog geen contact mee. Dan wachten we daar even mee. Dan gaan we naar, naar Ron Dingemans. Uh, Ron, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het niet eens met uw standpunt. Want ik vind dat de wetgeving helemaal veranderd moet worden. Want uh, Volk van de G is net zoveel als een ander. Ja, en het is voor iedereen even erg als uh, iemand omkomt. Ja, maar en ik vinden dat hij ook dezelfde rechten heeft als een ander. Dan moeten ze dus die wetgeving gewoon veranderen. Want uh, dan hadden ze hem tot levenslang moeten voordelen. Ja. En ik vind dat je ook de wetgeving zo moet veranderen om dat een derde maar af te schaffen. Een boete moet je ook helemaal betalen. Dan nou. is je ook niet na twee jaar van nou... Uh, we hebben een, een, een boete gehad van 100 euro en nou mag u 30 euro terugkrijgen. Die, die wetgeving doet gewoon niet. Nee, maar dat, dat is niet helemaal juist. Hè. Kijk, die een derde is een cadeautje. Dat krijgen je als je een aantal voorwaarden voldoet. Die voorwaarden. En Smolders, Hans Smolders, de oude chauffeur van Fortuin... heeft het allemaal op de rij gezet in een mooie brief. Aan het OM. Die, die voorwaarden kan je ook kan je, die kan je ook onderschaden. Die man heeft nooit spijt betuigd, is nog steeds een gevaar, enzovoort. Dus Volkert van de G kan in principe gewoon de volle map van zijn straf uitzitten. Met gevolg dat hij ook niet op proefverlof, voor, proefverlof hoeft. Daar dat hoef je dus ja, heel de wet maar... niet voor te veranderen. Om. Die wetgeving gewoon niet. Of... 18, jaar 18, jaar. 18 jaar is dan 18 jaar. En Voor mij mag iedereen gewoon zijn volle tijd uitzitten. Ja, Want ik kan ook zitten liegen van. Nou, ik heb er spijt van terwijl ik er helemaal niks van meen. Want jij kunt niet in mijn bol kijken of ik het wel meen... of het wel echt is dat ik er spijt van heb. Ik kan het ook doen. Mijn, mijn advocaat kan ook zeggen nou, zeg maar dat je spijt hebt van die moord... want dan kan best zijn dat, dat, dat ze je dan wel uh, die twee derde laat uitzitten. Ja. Dus dat kun je ook niet aantonen. Anders, er zit een meneer wat irritant doorheen te kwekken bij u. Uh, laat, me, laat ik u gaan. Richard zegt oneens... een politicus die een belofte breekt... is voor het volk dat al jaren niet meer gelooft in die politiek. Geen nieuws meer. Business as usual. En Igor Strathoff op mijn stelling... Rutte of Teven moet opstappen. Volledig eens. Teven is een schande voor de rechtsgang in Nederland. Um, dat ben ik dan niet met hem eens. Um, Harry Beugelink, goedenavond uit Grotebroek. Ja, met uh, Harry. Uh, ja, ik ben het helemaal met eens. Althans met die zin dat Rutte op moet stappen, niet Teven. Teven heeft die belofte niet gedaan. Rutte heeft de zoveelste verkiezingsbelofte gebroken. Ja. Ik zit nog steeds te wachten op die duizend euro die ik zou krijgen als ik ja, nu werk. Dat wacht ik ik ook heb, heb ook alleen meer. mijn belastingen omhoog zien gaan. Dus uh, hè, ik ben ook nog zelfstandig ondernemer, een kleintje. Ondanks dat ik geen ZZP er, uh, mezelf geen ZZP'er noem, hmm. uh, ga ik het geloof ik straks nog meer betalen. Ja. Dus uh, nee, dat is dezelfde verkiezingsbelofte die deze meneer breekt. Het is een aardse leugenaar. En uh, ja, die, die moet gewoon opstappen. Geen vertrouwen in en daarom... En, uh, ja, en als die niet op wil stappen, moeten we hem wegsturen. zijn we gelijk van dat rotkabinet af. Okay. Harry, ja, zover ga ik niet door. Maar Harry Beugeling, dank je zeer. Ik ga terug naar Matt Herman, voormalig leider van de LPF-lijst uh, Pim tuin. Goedenavond, Matt. Goedenavond, Joost. Daar ben je. Sorry, dat was even een miscommunicatie. Um, Mat, ben je het met me eens? Nou, als, als het kabinet zonder slag of stoot akkoord zou gaan met de Raad voor de Rechtspraak, dan zou ik het zeker met je eens zijn. Maar ik heb de indruk, ik kan me gewoon niet voorstellen dat, dat de minister van Justitie, in dit geval de staatssecretaris teven of, of de minister-president, niet nog een, een list in hun mouw hebben. Ja. Kijk, het ja. punt is natuurlijk, die Raad voor de Rechtspraak, die, die uitspraak is bindend, ja. Maar eh, wat gebeurt er dan als je als je hem niet uitvoert? Dan ga je toch naar de bestuursrechter. En in dit geval denk ik dat die zaak zou moeten worden voorgelegd dan aan de Raad van State. Het gaat erom, het is. Ik vind het niet aan, de, aan de. ik vind het niet aan de eh, Raad voor de Rechtspraak om, om mm -hmm. in detail te gaan bekijken in hoeverre. Uh, bijvoorbeeld er sprake is van een dreiging tegen Volkert van der Graaf... in hoeverre de maatschappelijke onrust is. Dat zijn factoren die moeten worden gewogen... Ja. door de verantwoordelijke staatssecretaris... Ja. in overleg met de, met de Nationaal Coördinator Terrorisme. Die brengt een advies uit. Ja. En dat advies, als deskundige advies... dat heeft de Raad van de Rechtspraak gewoon ja. te volgen. Nou, daar Je is moet het niet fout zelf... gegaan. Precies, want de, het OM, de politie en de, de gevangenis... waar Volkert ja. van de Graaf in Zwolle zit... die hebben inderdaad allemaal gezegd van doe het niet... Ik vind dus echt dat de raad hier ver buiten zijn boekje gaat. Het is net als als je zou zeggen van er ligt een advies van een psychiater. Nee, dat leg ik naast meneer hoor, want ik vind zelf dat er hier geen sprake is van. Nee. Kijk, het, het is, het is uh, uh, ja ik, ik het, bij mij ik, ben, ik maak me grote zorgen over uh, de losgezongen uh, uh, gedachten van, uh, van de raad voor de Rechtspraak. Ja. En ja. het is, uh, ja, wie controleert eigenlijk onze rechtersvragen nou ja, op dit moment al? Dat vroegen wij ook ons al tien jaar geleden af, Matt. Mensen twee, ja. dat weet ik nog heel goed. Ja, weet, je wat, weet je wat heel erg stuitend is? Dat is het triomfantelijke toontje wat je hoort. Ja. En je hoorde vanochtend die meneer van der Pool van de Raad voor de Rechtspraak op de radio. Ja, maar volkert dit en volkert dat. Alsof het zijn broer was, of het de patiënt is die moet worden uh, verpleegd. Ja. Ja. He, en dat tutoyeren, ja, ik vind het vreselijk. Ja. En, ja. en ook ja. op de radio hoorden we, en dat is één punt: je zegt tien jaar geleden. Je weet als geen ander dat wij ons hebben ingezet. Zet en jij voorop om het strafgat te dichten tussen 20 en 30 jaar. Ja. He, dus, want toen was het voor volgens van de GGO, namelijk ja. dubbel. Ja. He, de vraag was: 20 jaar of levenslang? Ja. Omdat en, en nu is het 30 jaar geworden, ja. mede dankzij jou. En als je van 30 jaar een derde aftrek, hou je twintig echte jaren Dan heb je nog over. een dus echte straf. Een keer dubbel ja. volgens van de G... van het feit dat de strafmaat nog steeds die, toen te laag was... en hij profiteert van de vervolgde vrijheidsstelling. Nee, daar zijn we eens. Mat, op Twitter lees ik wel de meest afschuwelijke berichten... nou ja, afschuwelijk, in ieder geval bizarre berichten... over het killen van volk. Het, echt, of het serieus moet nemen is natuurlijk vers 2... maar er, er schijnt toch wel wat rond te gaan uh, in... in, in uh, denk je net met het OM dat dit tot ordeverstoringen... om het maar eens even algemeen uit te drukken... gaat leiden als we hem per ongeluk... Ja. In en dat zou zeker kunnen. Dat is namelijk omdat de Raad voor de Rechtspraat... buitengewoon onverstandige uitspraak doet. En zegt, wij zien geen maatschappelijke onrust. Ja, dan roep je het op natuurlijk. Dat is bijna een provocatie. Ja, en is, een en je, moet, je, moet, je moet natuurlijk dat aan de minister overlaten. En, en, de, en die zegt... Wij vinden dat er goede redenen zijn om die man opgesloten te houden. Ja. En dan ga je zo. nee hoor, ik zie helemaal geen onrust. Ja, nogal wie dus, dan, nee. kun je, dan krijg je het op je bord uit. ja, als je in Ivoren Toren zit met de deuren dicht, dan zie je ja, het ook vreselijk. niet. Ja, dat, dat, dat, dat, dat idee krijg je echt. Hm. Wat zijn dat voor rechters die we hier in dit land hebben? Maar goed, ja. maar goed Mat, we laten bij. Ik ga zo meteen nog met, met onze binnenhofwatcher praten. Dank je zeer, Mat Herbe, voormalig leider van de LPF. Martijn van der Kooy, dus zo meteen eerst u aan de bel. Uh, nogal wat reacties. Zeg eens even een goede tegenstander vinden. Nou, die zie ik uh, misschien hier meneer Gert de Jeu aan uit Alphen. Klopt. Ja. Ik, uh, goedenavond. goedenavond. Ik bel, uh, ik ben tegen of ik ben tegenstander van het wegsturen van teven of Rutte. Hmm. Maar het is puur een pragmatische, omdat ik vind dat we eindelijk, uh, ik ben ondernemer, het lijkt er eindelijk op dat de economie in een beetje rustige vaarwater komt. Ja. Uh, ik zit ook in bestuur bij een retailorganisatie, waar we eindelijk als retail ook weer zien... dat, uh, dat de consumenten weer een klein beetje vertrouwen krijgen. Uh, en puur pragmatisch. Is, ik vind de opmerking ontzettend onhandig. Het lijkt een beetje de rode lijn van Obama... Van als je daar overheen gaat, maar je kan het niet waarmaken. Ja, het is echt wel uh, een patroon daarvan, ja. Maar het is... Uh, maar waarom zou het niet eens goed zijn, hè, Gert? Jij bent een ondernemer. In ondernemersland geldt volgens mij... als je gewoon echt de kluit belazert, dan ben je weg. Heel simpel. Uh, dan kom niet als ik nu naar de, pol ja. als ik naar de polls kijk van de, van de verkiezingen, die, als die nu plaats zouden vinden, ja. dan zie ik echt een onregeerbaar land. Uh, uh, elke partij op, op, uh, op Gip Wildersna heeft ongeveer 15 zetels. Nou, ik zie geen coalitie die te smeden valt. Nou, dan moet je altijd weer afwachten. En... Dat de politiek is, is flexibel. Als ergens als Nederland op dit moment geen baat bij ja. hebben... Is verkiezingen. Maar, als de... ja. maar ik vind als je nou als geloofwaardigheid zegt... Nou Teven, het is een goede vent, maar ik vind dit zo gruwelijk. Ik stap op en misschien komt hij weer terug. Maar het is een heel goed signaal dat hij nu zegt... Ik, ik hoor er niet bij. Dit is gewoon niet wat ik voor mijn rekening kan nemen. Precies zoals Rutte het had gezegd. Dat zeg ik. Kijk, Teven gaat nu... Steven gaat nu zelf allerlei uh, bewegingen maken van joh, we zien het nog wel. En als het niet veilig is, dan, dan, dan, dan proberen we het nog terug te draaien. Oké. Okay, ja, ja. Ik, ik, denk, ik denk dat, no. dat puur uh, dat we gewoon baat hebben nu bij een stuk politieke rust. En dan zijn ja. zulke opmerkingen even direct ongelooflijk onderhandeld. Ja, oké okay, Gert, ik laat het even bij Gert Dieu. Want er komt zoveel binnen over Twitter. P. Kuiper zegt oneens. Elk crimineel moet dezelfde behandeling krijgen. Geen uitzonderingen. Geen uitzonderingen. Jet Beuge zegt: allebei opstappen en wel nu. En op mijn stelling: Teven of Rutte moet opstappen. Zegt Ben: Ik ben het ermee eens. Dit wakkerte vergeldingsdrang tegen Van de G. Verder aan. Een politieke misstap met grote gevolgen. U kunt meedoen hoor. Hek je eens of hek je oneens. Dan lees ik ze voor. Rob de Jong uit Thiel. Ja. Vertel eens of oneens. En de radio graag uit. Uh, beide mannen moeten blijven zitten. <kijf> Ik stel binnen uw vraagstelling. Zet de radio even uit als je wil. Oh, ja, moet ik even opstappen. Bij de mannen opstappen. moeten blijven. Zetten, want ze doen het goed. Hmm. Ik hoor nog steeds de radio, ik vind het jammer, op. Ik kom zo bij je terug, hoor. Uh, Henk Wouters uit Goesbeek. Ja, dat klopt. Uh, krijgen we straks dezelfde discussie als nu... Uh, met de moordenaar van Theo van Gogh. Nou, die heeft levenslang gekregen. Ja, maar goed... Uh, nee, dat, nee, nee, nee, echt, nee, echt levenslang. Nee, nee. Levenslang is 20 jaar. Nee Nederland. Bij, nee, nee, nee, Nederland is levenslang levenslang. Dat is, dat is een Niet van dat de weinige goede dingen in onze rechtspraak. Dat dat ook echt zo is. Ja, Daar ja. ben ik helemaal mee <laughs> Oké, okay, dankjewel. Marijke Boogaert uit Dokkum. Hallo. Hallo, vertel. Ik uh, ben het voor een deel eens met je, met je stelling. Ja. Ik vind eigenlijk dat Rutte moet opstappen... want hij doet niks anders dan lachen en dingen bazelen en niks oplossen. ja. Teven, ja, ik vind eigenlijk dat de man een beetje hulp nodig heeft met een ludieke actie. Een ludieke actie? Ja. Wat bereik je aan? Als, als, heel, als heel Nederland nou een brief schrijft, naast Wolle, daar zit Volkert, dat hij buiten niet veilig is, dan kan Teven niet meer loslaten. Ja, ik zat, maar nou voor. Marijke, ik zat net met, met, met, met, wie zal ik dat, met iemand net te bedenken, inderdaad, als, als je maar veel bedreigingen... Als, nou, als Teven nou maar veel bedreigingen ziet, dan kan hij nog zeggen. Dat is eigenlijk heel ironisch. Hoe meer bedreigingen, hoe, hoe, hoe, hoe beter dat voor Teven is. Um, want dan kan hij oh, niet zeggen: Het is om. om... En, dan moet, en dan moet je niet Teven gaan lopen bedreigen. Je moet natuurlijk nee. een brief naar school sturen. Naar de gevangenis. Nou, de gevangenis. Nou ja, ik ben helemaal niet voor bedreigingen. Dus eigenlijk ben ik het daar niet mee eens, Marijke. Maar ik, ik heb het ook niet over een bedreiging. Maar Lugiek. gewoon, je schrijft op: Volker. als jij buiten komt, is jij niet veilig. Ja, ja, dat is wel heel ludiek. Ja. Ik begrijp hem, Maar Rijke, dankjewel, uit Dokkum. We gaan naar onze binnenwatcher, kijken hoe dit op, op het, de vierkante, vier, vierkante meter van Den Haag wordt beleefd. Goedenavond, Martijn van der Kooi. Ja, goedenavond, Joost. Hoi. Hoi, wat zeg je? Uh, moeten ze opstappen? En zo ja, waarom niet? Nou ja, de PVV roept natuurlijk vandaag uh, dat dit allemaal heel, heel erg is hè, wat er gebeurt. Maar niet, uh, ja. roept niet om het opstappen van Fred Teven... Als je kijkt naar wat hij gedaan heeft, Fred Teven... heeft hij bijna alles gedaan om het te voorkomen, hè? Die, die, dat proefverlof... Hij heeft er veel aan gedaan. Hij heeft er ja. veel aan gedaan. Wat hij niet heeft gedaan, en uh, dat kun je zowel Rutte als Steven verwijten... is de wet aangepast, want mm. dit had je kunnen zien aankomen. Ja. Uh, ook is het zo dat je een verzoek zou kunnen indienen bij het Openbaar Ministerie... om die onvoorwaardelijke stellen, moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat hij proefverlof kan krijgen, ja. die zou je kunnen intrekken. En dan uh, gaat die hele vlieger niet meer op. Precies, dat dus, is het idee van Smolders, uh, dacht ik. Ja, uh, ja met dat zijn is het petitie. idee van, uh, van ja, ja. Smolders en de, en de petitie. Nou, die twee dingen zijn, zijn niet gedaan. Maar Teve heeft verder uh, eigenlijk alles gedaan... om, om het uh, te voorkomen maar... binnen, de huidige, binnen de huidige wet. Ja. En Rutte, om het even af te maken... Mm -hmm. die heeft natuurlijk weer een hele grote broek aangetrokken... tijdens die verkiezingscampagne. En daarna, dat is een en daarna want in en oktober daarna, heeft hij het herhaald. Ja, ja. ja daarna ook nog eens. Uh, in het tv-programma. En die verschelt zich nu eigenlijk achter die rechter. Die zegt, ja, maar een rechter die heeft een uitspraak gedaan. En uh, nu moet de staatssecretaris wel. En ja. ja, het zijn natuurlijk dingen die je van tevoren had kunnen, kunnen zien aankomen... dat Volkert van de G in nou. beroep zou gaan bij, bij die raad. Want Volkert van de G houdt tegen alles beroep Dat is een beroepsberoepenaar. Beroeps, beroeps beroep, uh, ja, uh, ja, klopt. Dus in die zin uh, uh, is het een woordenspel van Rutte... waar hij heel formeel, als je kijkt naar wat hij zegt... Dan heeft hij wel gelijk. He, je moet een een uitspraak van de rechter moet je volgen, als. Uh, als nee, maar goed, staat. we zijn weer op het verkeerde been gezet. Het gaat om gewoon geloofwaardigheid ja. in de politiek. Nou, dat klopt. En daar heb ik een heel groot probleem. Als, uh, als je kijkt naar uh, waar ik werk, he, die vierkante kilometer van de Binnenhof. Ja. Nou, daar gebeuren heel veel dingen. En als je daar buiten komt, dan zeggen mensen. Uh, zij beloven heel veel dingen uh, de, en die worden niet nagekomen. Nee. Nou, en dat kleeft de politiek aan. Dat is niet goed voor het imago Precies. van de politiek. Lijkt me. En als je ja. een minister-president hebt die inderdaad duizend euro heeft beloofd aan iedere werkende Nederlander. Uh, geen cent naar Griekenland en ook nog ja, uh, geen Hoe serieus op, kun je het op, nog nemen, hè, Martijn? Dat is natuurlijk het punt. Dan is even de vraag, als er volgende verkiezingen komen, uh, als mensen dingen beloven. Kun je dat dan nog vertrouwen of, of niet? Ja, en, ik, en... en ik denk dat we daar wel echt een probleem hebben. Ja, dan nou heb ik de PVV gehoord. Lillian Helder, die zegt van... Uh, wegwezen, dit kan helemaal niet. Dit, dit moet op... Uh, nou ja, hij ze zegt niet wegwezen tegen teven. Maar ze zegt, uh -huh. je, er moet iets gebeuren. Hoe wil het verder nog even beleefd op het Binnenhof? Nou ja, je ziet dat de reacties... Eigenlijk uh, alleen PVV en CDA... Die zeggen van, uh, dit kan echt uh, zo niet... De Partij van de Arbeid die zegt we moeten uh, de rechter uh, uh, volgen. Ja, de VVD is uh, erg stil. Die, uh, die uh, zie of hoor je niet uh, over deze kwestie. Uh, omdat de premier natuurlijk ook uh, een beetje in de... Nou ja, wil ik okay. het niet noemen... maar toch wel een beetje een lastige positie zit in deze. Ja. Uh, maar dat er een debat over komt. En dat, uh, dat mag Teven... ik toch wel hopen, zeg. Ja, ja, ja. Tuurlijk, ja. Hij natuurlijk, heeft nog tot natuurlijk. februari, laten we eerlijk de... zijn. Teven Hij en Rutte februari, hebben tot februari uh, nog wel een list te verzinnen. Ja. Er zitten nog wat ontsnappingsmogelijkheden in... maar Teven is daar heel erg voorzichtig in. He, dat in zou ik maar doen. Ja. Oké, okay. ja. we uh, laten okay. het even hierbij. Martijn, dank je, dank je veel, wou ik zeggen. Dank je zeer. Want wij uh, luisteren nog even naar de laatste belletjes die binnenkomen op mijn stem. Hier bij Avondspits. Steven of Rutte moet opstappen. 0800 1121. En Rik Spaan twint mij oneens. Er ontstaat helemaal geen maatschappelijk onrust. Wel een groep harde schreeuwers die dat probeert te veroorzaken. En Emiel twittert mij ook oneens. Dat succes moet je volk het gewoon helemaal niet gulen. gunnen. Niels wacht al een tijdje uit Arnhem. Uh, op 1. Goedenavond. Ja. Het gedeelte van de Rutte ben ik het hartstikke eens. Ik vind het. Uh, ik volg de politiek al uh, sinds, uh, sinds midden jaren zeventig. Mm. Ik vind het de minst geloofwaardige premier die wij ooit uh, gehad hebben. Hoe kan je pretenderen een land uh, politiek te leiden als je een ruggengraat van gelatine hebt en uh, maar wat in het, in het wilde weg wegbabbelt, om ja. ooit echt hardheid te tonen. Maar, maar dit, dat, dat, ja. hebt, dat, ik, dat was je al met me ja. eens, zeg maar, voordat we begonnen. Maar de, deze uitspraak. Deze uitspraak vind ik daar een heel goed voorbeeld van. Als het een domme uitspraak is, had hij hem niet moeten doen. Als hij het meent, dan moet hij er ook gevolgen geven. Ja. Dus wat is het nou? Het is één van beide. En als hij dat niet doet, dan past dat in een patroon. Ja. En dan zeg ik van... Uh, ook over alle strategische zaken, zoals Europa en zo... niemand weet eigenlijk wat hij aan die man heeft. En ja. het, hij leidt een kabinet wat geen enkel draagvlak meer in de samenleving heeft. Oké okay, Niels. Met. Puntje gezet, dankjewel. En Geel tot slot uit Leiden. Ja, dankjewel. Goedenavond, meneer Eerdmans. Uh, ja, ik ben het er niet helemaal mee eens, want... Het is zo dat, ja, op, zeker op de dag van de rechten van de mens... Uh, en deze meneer heeft 18 jaar gekregen, deze Volkert. En er is nooit ja. tegen hem gezegd... jij hebt geen uh, kans op vervroegde vrijlating. Dus wow. in principe moet hij vrij. Of we moeten het wetboek herschrijven. Dat, Oké, okay, dat is jouw mening. Ik, ik zeg het tegenover, Het maakt nogal uit wat iemand doet in zijn cel die, die 12 jaar. En als hij zich niet goed heeft gedragen... Ik, vind kun ik, je ik die... wil dat niet... Uh, uw basis, dat vind ik verschrikkelijk. Wat hij met man geflikt wordt. Het nee, zijn eigenlijk we eens. niet om, alleen om Volkert. Ja. Maar om, om de ook, ook de rest van de mensen. Want ja. als ik vermoord word, dan zeggen schrijven... Mijn geliefde ook moord en brand. En moeten ze dus ook levenslang te okay. en Ja, die krijgen dan ook vervoegde vrijlating. Gelijke monniken, gelijke dat wil kappen. Dat moet ik eigenlijk alleen toevoegen aan het programma. Oké, okay, Gil, dat heb je goed gedaan. Dankjewel. Uit Leiden kwam die mening. En uh, gelijke monniken, gelijke kappen, zegt hij. Maar dit is helaas niet, denk ik, een hele erge gelijke monnik. Met in ieder geval een hele rare kap. Uh, dit was uh, Avondspits, Luisteraars. Op 6 mei is trouwens die grote demonstratie aangekondigd door Hans Smolders. Tegen de vrijlating van Volker van de G. Vannacht luistert u naar WNL alweer met de vrienden van de WNL Nacht. Daarin gaat het natuurlijk ook over Volker van de G. Maar ook het laatste nieuws op het gebied van de ruimtevaart ik zeg, luisteren dus. Uh, het verkeer van rechts komt tot stilstand. U komt zo tot rust bij kunststof En daarin uh, on, uh, journalist en schrijver Frank Westerman. Uh, luister deze uitzending terug op onze website. En dan ben ik er gewoon morgenavond weer met een nieuwe uitzending. Overigens kunt u ons volgen op Twitter. Dat kan via apenstaartje avondspits Daar kunt u ook de uitzending van vanavond weer terugluisteren over een tijdje. Uh, ik zeg graag tot morgen met een nieuw stuk Gezond Verstand Opinie. Natuurlijk bij Avondspits. Heel graag tot morgen. Twee dingen. Two. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Komende weken blik twee dingen terug op 2013 met prominente gasten die een turbulent jaar achter de rug hebben. Vanavond oud-fractievoorzitter van 50 plus Henk Krol. In oktober trad hij af vanwege de commotie... rondom pensioenpremies bij de G-krant. Twee dingen. Zometeen tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.